Think of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 Vicepremier premier Rauwvoet vindt dat het tijd is voor ingrijpende hervormingen om de financiën van Nederland weer in het gareel te krijgen. Het kabinet mag niet alleen maar studeren op bezuinigingen, maar er moeten volgend jaar knopen worden doorgehakt, zei Rouwvoet op het congres van de ChristenUnie in Zwolle. Fractieleider Slop riep daar het CDA op om te stoppen met flirten met andere partijen. Slop zei dat bijvoorbeeld CDA-fractievoorzitter Van Geel geregeld longt naar partijen als de VVD en de PVV. De meeste verpleegkundigen zijn niet van plan zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Een meerderheid van 54% zegt geen vaccinatie te willen. Onder artsen is de bereidheid om zich te laten vaccineren groter. Bijna driekwart wil zich laten inenten. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS onder leden van enkele brancheorganisaties. Belangrijkste redenen om zich niet te laten inenten zijn gevoelsmatige weerstand ertegen... en het idee dat het wel meevalt met de Mexicaanse griep. In 13 Italiaanse steden hebben tienduizenden mensen meegedaan aan demonstraties voor de persvrijheid. Ze waren georganiseerd door vakbonden van journalisten die zich zorgen maken over de invloed van premier Berlusconi op de media. Volgens hen wordt het steeds moeilijker om Berlusconi te bekritiseren, omdat hij als premier de staatsomroep controleert en ook eigenaar is van de belangrijkste commerciële stations. Kranten die hem in een kwaad daglicht stellen krijgen te maken met schadeclaims. In Rome waren volgens de organisatie honderdduizend mensen op de been. Landskampioen AZ heeft de thuiswedstrijd tegen NAC met 1-0 gewonnen. Doelpuntenmaker was Lens. Hij scoorde voor AZ na een half uur. Willem II speelde thuis tegen NEC. De Nijmegenaren kwamen in de eerste helft op voorsprong. na rust maakten de Tilburgers weer gelijk. ADO Den Haag, Groningen eindigde ook in 1-1. en De wedstrijd Feyenoord-RKC is nog bezig. Het weer voorlopig nog stormachtig langs de kust. Vanavond en vannacht regen. Morgen wat zon. In het noorden nog buien. En de wind neemt af. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu: The Grove Empire. Sacrifice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 See ya! I Nothing like a sound of music, music Nothing like a sound of music, music Nothing like a sound of music, music Nothing like a sound of music, sound music It's your personality, baby, that captivated me Soon as you try and understand Together we'll find reality